Met Invisible Worlds. Ja, ja allemaal uit de, de stal van Osho, zal ik maar zeggen. En allemaal van Osho.nl, jaren geleden tot ons gekomen. We zitten dan met deze cd's zo ook in het verleden. En zo ook de laatste CD Deva Premal. Die samen met Maite onlangs een prachtige dvd en cd uit heeft gebracht. Maar goed, ze deed ook solo werk, zoals deze cd, The Essence. Mijn naam is Ben of Eugening. ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma, Tap, Seppi, en een hele, hele goede nacht. Dag! TAMASOMA JYOTI GAMAYA BRITYAMA AMRITAM GAMAYA O MASATOMA SAT GAMAYA TAMASOMA JYOTI tam GAMAYA BRITYAMA AMRITAM GAMAYA Om Satoma Satgamaya, Tamasoma Jyoti Gamaya, Vrityama Amritam Gamaya. Om Masatoma Satgamaya, Tamasoma Jyoti Gamaya, Vrityama Amritam Gamaya. Om Hazatu Ma Sat Gama Ya Tamasoma Troti Gama Ya Mrityoma Amritam Gama Ya Om Hazatu Ma Sat Gama Ya Tamasoma Troti Gama Ya Amritam gamaya Ya om Azatoma Satgama Ya Tamaso Madhootir Gama Amritam Amritam Tu mare darshan ki bela, ye mausam ra sra chaneka. mare darshan ki bela, ye mausam ra sra chaneka. Lie ula saki sa se, samay mas dee me Lie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 En in de ether op 106,9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Lokale verkiezingen in Rusland zijn niet eerlijk verlopen, zegt de oppositie. Zo'n 30 miljoen Russen stemden voor nieuwe gemeenteraden en regiobesturen. Volgens oppositieleider Nemtsov was het een schijnvertoning. Hij zegt dat de regering met VDF ervoor heeft gezorgd dat critici van het Kremlin niet op de kieslijsten kwamen. Ook andere oppositieleiders zeggen dat de verkiezingen oneerlijk waren. De weigering van het CNV om met PVV-leider Wilders op te trekken... levert de bond naar eigen zeggen veel steun op. De bond zegt ook veel aanmeldingen te krijgen van FNV-ers die lid willen worden. FNV-voorzitter Jongerius gaat komende week met PVV-leider Wilders praten... over een gezamenlijke strijd tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Het CNV heeft meteen laten weten daar niet aan mee te doen. De file druk in het weekend is afgelopen kwartaal fors toegenomen. Volgens de AMWB met 80% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De files zijn het gevolg van wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld op de A4. Die veroorzaakte extra drukte op de A44 tussen Nieuw-Vennep en Den Haag. Gistermiddag stond daar een file van 15 kilometer en vandaag 12. De komende weekend zijn er opnieuw problemen te verwachten. Leden van Greenpeace zijn in Londen op het dak van het parlementsgebouw geklommen om aandacht te vragen voor het klimaat. Enkele tientallen actievoerders zitten op het dak van Westminster Hall, het oudste deel van het Britse parlement. De Britse politie is aanwezig, maar heeft nog niemand gearresteerd. De Greenpeace-activisten willen tot morgen blijven zitten wanneer de Britse parlementariërs terugkeren van zomerreces. Twaalf voetballers van het jeugdteam zijn in Eindhoven opgepakt wegens openlijke geweldpleging. Een team van Gestelse Boys speelde gisteren thuis tegen Willemina Boys uit Best. Nadat een speler uit Best een overtreding had gemaakt, nam de ploeg uit Eindhoven wraak. De jongen werd geschopt en geslagen en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De spelers van 16, 17 en 18 zitten allemaal nog vast. Het weer, buien, soms met onweer. Morgen geregeld zon en minder buien. Het wordt een graad of 13.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 Ik ben bij de Hoop om, uh, om af te kikken van mijn verslaving. Ja, ik in een depressie. Aan cocaïne. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Mijn lichaam schreeuwde om heroïna. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Ik dan doen verslaving het vrije leven. Lo is uh, hartstikke verslaven. Internetverslaving. Ze dus doen hier goed werk bij wel. de Hoop. Dat je moet leren kijken hoe God je ziet. Mijn dochter die is uh, verslaafd. Tijd vult ik me keem. Gokverslaving. Een alcoholprobleem. Dit is de Hoop Magazine. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Noop Hoop Magazine, het radioprogramma van Noop Hoop GGZ. Ik ben Marije van den Berg. Hey! Wie kent het de moraal niet meer van de flauwe powerperiode in de jaren zestig? De jongeren die op zoek gingen naar vrijheid, blijheid en niets was te gek. De zogenaamde hippies genoten van het leven... waarbij ook het gebruik van cannabis geen uitzondering, maar eerder een regel was. De regering heeft door middel van de opiumwet het drugsgebruik in banen willen leiden. De vraag die hierbij reist is of het daadwerkelijk effect heeft gehad. De hedendaagse jeugd leeft het liefst met het motto... Try before you die en going to the limit is ook populair. Grenzen opzoeken en zo ver mogelijk gaan. Waarom niet? En programma's als Spuiten en Slikken van de BNN... draagt daar ook een steentje aan bij. Vandaag ga ik erover in gesprek met Frans Koopmans. Frans, jij bent stafmedewerker communicatie bij de Hoop GGZ. En wat houdt jouw functie eigenlijk in? Ja, als mensen dat aan mij vragen... dan uh, zeg ik altijd... nou, maar schauw maar maar een klein beetje als hoofdbemoei al. Ik uh, probeer uh, ten aanzien van dat wat de hoop uh, uh, vertolkt... waar de hoop voor staat... ...aan te geven wat, uh, of het klopt in onze identiteit. Uh, dus als het gaat om uh, drugsbeleid... ...dan uh, probeer ik uh, te vertolken wat de hoop vindt... ...van specifieke zaken die onder het drugsbeleid vallen. Uh, maar ook als het om uh, publicaties van de hoop gaat... ...dan uh, komt dat eigenlijk bij mij langs om uh, te zien... ...of het uh, past binnen het kader van uh, de identiteit van de hoop. Oké, okay, dus een hele dimensionale baan heb je dan. Het, is, uh, het zitten heel veel kanten aan, uh, aan mijn functie, ja. Dus ik uh, vind het uh, heel erg leuk. Nou, dat is mooi. En, um, nou ja, ik weet niet hoe oud dat je bent, maar volgens mij heb jij de flauwe power tijd ook wel een beetje meegemaakt. Nou, dan nou zie je toch nauwelijks grijze haar hebben bij mij. Dus, nee, dat is uh, waar. Nee, ik, ik ben wel in die tijd geboren, zeg maar, maar uh, ik heb het zelf niet uh, heel bewust uh, meegemaakt. Dat niet. Nee, maar goed, uh, natuurlijk wel via alle uh, boeken en televisieuitzendingen daarover uh, weet ik er redelijk wat vanaf. Ja. ja, want die cultuur die toen een beetje ontstaan is van uh, alles een beetje proberen en uh, vrijheid blijheid. Dat zien we eigenlijk nu nog wel een beetje terug in de Nederlandse cultuur. Die ja, dat is, uh, dat is daar begonnen. 1968, dat wordt meestal wel als het jaar beschouwd dat, uh, dat die uh, enorme omslag uh, is gekomen. Uh, en het lijkt er ook wel een klein beetje op... dat dat in Nederland heel, uh, heel radicaal is geweest... in vergelijking bijvoorbeeld met andere landen. Er zijn ook al heel wat uh, boeken over verschenen... hoe het nou kan dat uh, Nederland naar het lijkt... zo van de een op de andere dag is omgeslagen... van een land waar, uh, nou, die volgens sommigen nog leefde... in de, in de spruitjeslucht van uh, de jaren 50... Uh, opeens zo omsloeg naar een, een cultuur, met name dus onder jongeren... waarin uh, voluit geëxperimenteerd Experimenteerd werd met uh, ja, het gebruik van uh, bewustzijnsveranderende middelen, met drugs dus, ook op het gebied van seksualiteit. En je eigenlijk moet vaststellen, nu ruim 40 jaar na dato, uh, dat we nog altijd met de gevolgen zitten van, uh, van dat, wat er toen gebeurd is. Oké, okay, want wat voor gevolgen kan je daar uh, binnen zien? Nou, uh, een van de belangrijkste uh, punten die toen pla plaatsvond was dat uh, kaders die... Tot dan toe nog redelijk door iedereen werden geaccepteerd, morele kaders. Vanaf dat moment uh, werden losgelaten. Uh, werd zeg maar het gezin nog uh, gezien als een belangrijke hoeksteen voor de, of misschien wel de hoeksteen van de samenleving. Dat werd losgelaten. Alternatieve samenlevingsvormen kwamen steeds meer op. Uh, uh, gehoorzaamheid aan het gezag, daar werd flink aangetoond. Uh, het hele experimenteerzucht van, van jongeren uitproberen. Uh, losbreken uit, uh, uit zeg maar de, de knellende maatschappelijke banden. Dat leek wel of to, dat dat toen uh, veel meer uh, naar voren kwam. En dat heeft heel wat levens uh, beïnvloed. En niet altijd ten positieve. Ja, want als we kijken naar de, de functie van de regering daarin. Die is op een gegeven moment toch gaan nadenken. van nou, we moeten toch maar wat actie ondernemen. En toen hebben ze de opiumwet aangepast. Um, wat, wat voor regels hebben ze toen opgesteld? Ja, misschien wel even goed om aan te geven... dat uh, dat natuurlijk ook niet van de een op de andere dag uh, is gebeurd. Maar inderdaad plaatsvond in, in, een, tijds, uh, in een tijd... dat het, uh, de problematiek van verslaving... een, een heel ander karakter te krijgen. Zeg maar, in de jaren zestig werd er veel meer geëxperimenteerd op een gegeven moment... met, uh, met cannabis, zeg maar, met uh, marihuana en hashish. En dat werd redelijk fors aangepakt door de overheid... Maar toen begin jaren zeventig de heroïneproblematiek opkwam, uh, was dat voor de overheid wel aanleiding om na te denken van hey, hoe moeten wij hier nu mee omgaan. We hebben al de problematiek van uh, jongeren die uh, cannabis gebruiken. Nu gaan we een extra problematiek erbij krijgen. Wat wordt nu van ons als overheid verwacht? En daarbij speelde eigenlijk nog een, een, een tweede fenomeen een rol. Dat had te maken met... Uh, de maatschappelijke vraag van, nou, in hoeverre mag een overheid zich nou bemoeien met het uh, private leven van mensen? Uh, nou, eigenlijk is dat een discussie die ook nu wel weer opkomt, ten aanzien van uh, uh, gezinnen en dergelijke, maar dat speelde in die tijd ook. Open my heart, Lord. Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you Open the eyes of my heart, Lord Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you. Er zijn behalve in Dordrecht verschillende andere plaatsen in Nederland... waar mensen zich kunnen aanmelden voor een behandeling bij De Hoop. Stichting De Brug houdt zich bezig met verslavingszorg in Katwijk en Omstreken. Naast ambulante gesprekken behoort ook een deeltijdbehandeling tot de mogelijkheden. Ook verzorgt De Brug de intake voor De Hoop. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar stdebrug.nl... of u belt met 071 403 373 3 Of u kijkt op www.dehoop.org. Is dat een uh, beetje Nederlandse cultuur? Dat ze zoiets hebben van, nou, uh, je hebt een bepaalde grens waar je als regering mag komen. En verder, uh, laat ons het verder allemaal maar zelf uitzoeken. Nou, uh, dat is niet, op zich niet typisch Nederlands. Dat is een discussie die uh, uh, wereldwijd speelt. Als het gaat om de verhouding tussen kerk en staat. Dat is in feite een, een discussie die uh, met dezelfde thema's zich bezighoudt. Namelijk, waar uh, is het domein van de staat? Waar is het ook domein van de overheid? Tot waar mag ze ingrijpen? En waar is het wat je dan met een mooi woord het private domein... waar mensen zelf mogen uitmaken wat ze willen... en uh, waar de overheid in feite niks te zeggen heeft. Nou, uh, die discussie speelde begin jaren zeventig ook... van, nou, mag de overheid eigenlijk wel wat zeggen... over het feit dat ik een jointje wil roken... of dat ik heroïne wil gebruiken? Nou, dat heeft er uiteindelijk toe geleid... dat uh, de overheid nagedacht heeft... Uh, aan de hand ook van uh, de uitkomsten van een aantal commissies... die ze hadden ingesteld... Uh, over, nou, hoe moeten we dit aanpakken? Dat heeft geleid inderdaad in 1976 tot de verandering van de opiumwet. De verandering waar we vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben. Namelijk uh, dat daarin onderscheid wordt gemaakt tussen hard- en softdrugs. En dat werd, zeg maar, uh, gedefinieerd als de drugs die een onaanvaardbaar risico hebben. Dat zijn dan de harddrugs. En de drugs die een aanvaardbaar risico hebben. Oké, okay, en wat is nou een aanvaardbaar risico? Ja... Uh, ...dat is nog een hele discussie natuurlijk... ...want uh, risico's die baseer je op grond van een aantal zaken. Uh, meest in het oog springen is dan meestal de farmacologische zeg maar, werking van de drugs. Is het zo dat het gebruik van de drugs zelf ertoe leidt... ...dat mensen uh, onherroepelijk in de problemen komen? Of moet je vaststellen dat uh, er ook andere omstandigheden zijn... ...die daarbij een rol spelen? Dus uh, schade, het schadebegrip... ...is dan ook iets wat heel fundamenteel is. Uh, ik denk wel dat in die tijd... ...in tegenstelling ook tot wat we nu recent gaan zien... ...maar in die tijd lag de, met name de fysieke schade... Uh, ...was, was zeg maar de, de belangrijkste graadmeter. Uh, wat voor schade levert het gebruik van drugs op... ...voor het lichaam van degene die gebruikt? Uh, en als dat iets is wat uh, te erg is... dan Moeten we zeggen van, nou, zo'n druk belandt op uh, lijst 1 van onze opiumwet. Heroïne, daarvan wordt gezegd, dat levert te veel schade op, dat zetten we op lijst 1. Uh, cannabis in die tijd, daarvan zei men, ja, nou, dat is wel een druk. En dat heeft dan op zichzelf ook wel een risico, maar het is een aanvaardbaar risico. En daarvan werd gezegd, dat zetten we op lijst 2. En zo is het geprobeerd in ieder geval om een soort indeling te maken. Ja, maar je zei cannabis in die tijd. Is er nu andere sprake van, uh, van cannabis, van de, van de werkzaamheid? Ja, ik denk dat als je uh, nu naar cannabis kijkt... zoals dat nu verkocht wordt in coffeeshops... of zoals uh, mensen dat nu zelf kweken op hun slaapkamertje, uh, dat dat van een hele andere kwaliteit is... en van een hele andere sterkte ook dan in die tijd. Uh, ik denk dat als je de cannabis van vandaag vergelijkt met de cannabis van toen... dat je de cannabis van toen misschien nog wel wat recht... Als soft drugs zou kunnen beschouwen. Terwijl je nu cannabis hebt. Waarvan je bijna zou kunnen zeggen. van luister eens goed. Dat, is, uh, dat ligt bijna op het niveau van harddrugs. Zo, dat is een heftige conclusie. Ja, daar, en dat, dat is op zich niet alleen maar de conclusie van mij. Daar is uh, maatschappij breed ook wel uh, vragen over gesteld. Ook vanuit de politiek. En er is een paar jaar terug ook wel onderzoek naar gedaan van zouden we inderdaad de huidige cannabis en met name ook de Nederlandse nederwiet, zouden we dat eigenlijk niet op lijst 1 van de opiumwet moeten zetten. Want uh, de schade die het oplevert bij mensen, fysiek, psychisch, maar ook sociaal, is dusdanig dat je dan daarvan niet kunt zeggen dat het een aanvaardbaar risico heeft. Oké, okay, en wat voor reacties komen op zo'n stelling? Nou, uiteindelijk een conclusie van de overheid was dat uh, het zeker zo is dat er sprake is van een zwaardere vorm van druk. Maar dat het nog niet zodanig is dat de overheid vindt dat het dan op lijst 1 zou moeten komen. Nou, uh, Ik denk dat als je kijkt naar uh, hulpvragen in de, bij de verslavingszorginstellingen, ook onder meer uh, bij De Hoop. Dan zie je dat uh, gedurende over de laatste vijf, zes, zeven jaar, je een toename ziet van het aantal mensen dat zich uh, bij, bij, de, die om hulp aanklopt vanwege cannabisproblemen. En dat geeft, denk ik, genoegzaam aan dat, uh, dat je niet meer praat over een uh, een risicoloze of een aanvaardbaar uh, een druk met een aanvaardbaar risico, ja. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar cannabis, dan staat het in de, in de maatschappij ook een beetje bekend als middel wat je ook wel gewoon kunt gebruiken, waaraan ja. je niet zo snel verslaafd raakt of wat niet zoveel gevolgen heeft uh, voor je lichaam of voor je psyche. Ja. Dus dat is ook een beetje het beeld dat mensen hebben van cannabis, waarschijnlijk. Ja. Zeker ook onder jongeren is er het idee dat uh, het gebruik van uh, cannabis, van softdrugs, eigenlijk normaal is. In, dus je zou met een mooi woord kunnen zeggen dat het, uh, het softdruggebruik genormaliseerd is. Maar dan uh, wel om de verkeerde reden. Uh, Nederland heeft in de tijd, dus in 1976, besloten tot dat onderscheid tussen soft en harddrugs. En deed dat ook uh, met het oogmerk dat andere landen Nederland zouden gaan volgen. Nederland vond van zichzelf dat het daarmee een hele verstandige beslissing nam... en kon zich eigenlijk niet voorstellen dat andere landen in Europa... dat voorbeeld niet zouden volgen. Maar het tegenbeeld bleek eigenlijk. Dat is zo. Nee, want inderdaad, geen van de landen volgde Nederland erin... en Nederland bleef daarin uh, op zichzelf staan. En het gedoogbeleid, dat toen de tijd werd uh, geïnstalleerd zou je kunnen zeggen... bleef dan ook typisch iets voor Nederland en niet voor andere landen... Um, en het gekke is natuurlijk... op het moment dat je zaken gaat gedogen... en gedurende langere tijd gaat gedogen... zoals we dat kennen ten aanzien van cannabis... dan gaan mensen het ook als normaal beschouwen. Je kunt in geen grote stad komen in Nederland... of daar heb je in ieder geval wel een aantal coffeeshops. Nou, wat voor een signaal geeft dat naar jongeren toe? Uh, en niet alleen naar jongeren... maar ook naar buitenlanden bijvoorbeeld. Namelijk dat het een winkel is... waar je blijkbaar... als je maar aan bepaalde criteria beantwoordt gewoon bepaalde producten kunt kopen. Uh, net zo goed als je naar uh, een van de supermarkten gaat of zo. En uh, ja, daarmee is uh, softdrukgebruik genormaliseerd, is de verkoop van softdruk via coffeeshops genormaliseerd. En vinden veel coffeeshop-eigenaren ook dat ze een hele normale nering hebben. Uh, vinden eigenlijk dat ze op dezelfde wijze uh, zouden mogen functioneren als welke andere winkel of supermarkt ook. En riet, ze zijn naar het inloophuis van de hoop gekomen zoals ze zijn: verslaafd of eenzaam, luidruchtig of stil. De vrijwilligers van het inloophuis voorzien hen van koffie en eten. Ze praten met hen en bidden met hen of zijn stil met hen wanneer ze dat liever willen. Deze mooie mensen zijn soms nergens anders meer welkom. De hoop willen voor hen zijn. Het werk van het inloophuis van de Hoop is volledig afhankelijk van giften. Help mee en maak uw gift over op Giro 383838. 38 38. Dank u wel. Als je nu zou kijken en de regering zou zeggen van nou inderdaad cannabis is eigenlijk ook een harddruk geworden. En we moeten eigenlijk de wetgeving aanpassen en ja, dat ook op een andere lijst zetten. Dan zouden ze terug moeten naar de oorspronkelijke situatie. Dat ja. zou natuurlijk ook lastig zijn. Nou dat is denk ik ook iets wat, uh, waar nu sprake van is in de, in de huidige discussie rondom ons drugsbeleid. Van Welke kant moeten we nu op? Daar heeft de overheid uh, een commissie voor ingesteld. De commissie van de Donk. En dat heeft in juli jongsleden een, een advies uitgebracht onder de welluidende titel Geen Deuren Maar Daden. En in dat advies van die commissie komt het nou niet echt tot aardverschuivingen ten aanzien van een verandering van het Nederlands drugsbeleid. Maar zoals de ondertitel van dat advies ook luidt gaat het veel meer om het leggen van nieuwe accenten. Het betekent dat we onder ogen moeten zien, al dus de commissie, dat er gewoon een aantal ontsporingen... ...hebben plaatsgevonden in ons drugsbeleid... ...die we niet beoogd hebben, maar die wel plaatsvinden... ...en waar we nu als overheid wat mee zouden moeten doen. Oké, okay, dus interessant. En wat voor accenten komen dan naar voren waar we mee... Nou, een van doen? de dingen waar, de over, waar die commissie met name op wijst... ...is uh, dat uh, het eigenlijk te veel ontbroken heeft aan aandacht voor jongeren... Um, we, we kennen de, de problematiek van uh, alcoholgebruikende jongeren en we weten inmiddels ook op basis van hersenonderzoek wat voor enorme schadelijke gevolgen alcohol heeft. Maar dat geldt voor drugs net zo. En uh, wat de commissie zegt is dat in het nieuwe drugsbeleid uh, veel meer aandacht zou moeten worden besteed aan, uh, aan kwetsbare jongeren. Omdat die met name negatief geraakt worden door de wijze waarop we nu uh, ons drugsbeleid vormgeven. En naar jouw mening, zijn het alleen kwetsbare jongeren die daar uh, de dupe van worden? Of? Nou, het lastige is natuurlijk dat uh, uh, je niet van tevoren weet welke jongeren kwetsbaar zijn. Uh, soms weet je dat wel. Uh, je weet bijvoorbeeld van spijbelende jongeren. Je weet van jongeren in internaten. Uh, van jongeren die te kampen hebben met ADHD. Dat die kwetsbaarder zijn voor de gevolgen van druggebruik. Dus dat weet je. Uh, maar cannabis kan ook... Dat blijkt ook al uit uh, herhaald onderzoek. Onder meer ook uit Nederland overigens. Uh, dat cannabis ook kan leiden tot psychische stoornissen. Uh, dat was vroeger nogal uh, uh, de vraag van... Ja, is het niet zo dat die mensen latent uh, zeg maar psychische stoornissen uh, hebben... en dat door dat gebruik van cannabis uh, die psychische stoornissen daadwerkelijk aan de oppervlakte komen? Maar... De, het lijkt er toch op dat cannabis ook daadwerkelijk psychische stoornissen kan veroorzaken. Ook bij gezonde mensen. En let, let wel, geen enkel cannabisgebruik is gezond. Het is per definitie ongezond. Het is alleen niet zo dat elke jongere die wel eens geëxperimenteerd heeft met cannabisgebruik... daardoor in de problemen komt. Er zijn heel wat jongeren die ophouden. Uh, die zeggen Of die het in een bepaalde fase van hun leven doen. Nou, is niet gezond, heel onverstandig, maar hoe eerder je stopt, hoe minder groot de gevolgen zullen zijn in je leven. Maar daar waar je als jongere begint en intensief gebruikt, des te groter is de invloed ook op je hersenontwikkeling en hoe langer je waarschijnlijk ook te kampen zult hebben met de negatieve gevolgen daarvan. Zo, ik denk dat bijna niemand dat weet als je kijkt naar de jongeren. Ja, jongeren uh, lu luisteren denk ik niet zo heel erg naar uh, wat wetenschappelijke rapporten uh, zeggen. Uh, en laten zich veel liever informeren door, door hun uh, uh, klasgenoten. En die hebben vaak zoiets van, joh, dat is uh, kikken. En zelfs al zou het schadelijk zijn. Ook van roken is bekend uh, dat het heel schadelijk is. Uh, maar het weerhoudt jongeren er niet van om uh, te stoppen met roken. Anderzijds moet je vaststellen, de laatste cijfers rondom roken wijzen uit, dat steeds minder jongeren gaan roken. En dat is een hele positieve ontwikkeling. Maar dat heeft alles te maken met een maatschappelijk besef en ook maatschappelijke maatregelen rondom niet roken in openbare gebouwen en dergelijke, en niet roken in de publieke ruimten enzovoort, waardoor het lastiger wordt om te gaan roken. En roken een imago krijgt van dat is iets wat je gewoon helemaal niet moet doen. Ja, dus het is uiteindelijk te hopen dat het zo ook met drugsgebruik gaat komen. Ja, kijk, de, als de ontwikkeling zo is dat steeds minder mensen, gaan, steeds minder jongeren gaan roken, dan vermoed ik dat daarvan ook het gevolg zal zijn dat uh, minder jongeren cannabis zullen gaan gebruiken, omdat dat bij de meeste jongeren een voorfase is. Het is altijd lastig om met, uh, met cannabis te gebruiken of cannabis te roken zonder dat je daarvoor eerst niet uh, al tabak hebt gerookt. Ja, en als je kijkt bij de gasten bij de hoop die hier binnenkomen... dan schijnt ook dat bijna eigenlijk iedereen rookt... die ja. ergens aan verslaafd is aan alcohol of aan drugs. Ja, ja. Nee, dat, dat klopt. Uh, een van de dingen die in, in de hulpverlening dan eigenlijk ook zou moeten gebeuren... en dat is iets wat we bij de hoop uh, ook doen... is dat we de mensen ook helpen bij het beëindigen van hun roken. Uh, het is belangrijk om uh, niet alleen maar de drugsgebruik aan te pakken... of het alcoholgebruik, maar ook het roken. Omdat roken... Met een mooi woord, als een trigger kan fungeren om opnieuw uh, je gaan, te gaan bezighouden met drukgebruik of alcoholgebruik. Dus dat betekent dat wanneer je gestopt bent met een bepaald middel en je, je bent, uh, bent afgekikt, je gaat weer in de maatschappij leven. Dat dat ervoor zou kunnen zorgen dat je sneller weer een terugval zou ja, kunnen krijgen. Ja, dat klopt. Dat is, uh, dat noemen ze met de, in het Engels noemen ze dat Q-exposure. Het betekent dat je blootgesteld wordt aan prikkels die voor jou in het verleden verbonden waren met jouw alcohol- en of drukgebruik. Uh, dan kan je wel met alcohol- en of drukgebruik gestopt zijn... maar op het moment dat je in een bepaalde omgeving komt... of je gaat met bepaalde mensen om, of je luistert naar bepaalde muziek... of je steekt bijvoorbeeld een sigaretje op... dan kan dat bij jou, dat heeft te maken ook met de hersenwerking... de associatie met zich meebrengen van... Je druggebruik van vroeger. En let wel, druggebruikers zijn nooit opgehouden met een drugs omdat ze de drugs niet meer lekker vinden. En dan komt in één keer ook het verlangen weer op, de craving, het verlangen, de hunkering naar, naar drugs. En dat kan leiden, als je dat je niet van bewust bent, kan leiden tot terugval in gebruik. En als je nu kijkt naar, naar jongeren, daar hadden we het zojuist over. En je kijkt dan uh, naar niet gebruiken van, van cannabis of wat dan ook. Dat ze dat gaan beseffen dat het eigenlijk niet mag. En we kijken naar de wetgeving, dan is het officieel natuurlijk eigenlijk verboden ja. om drugs te hebben. Als ik met jongeren spreek en ik heb het met hun over het gedoogbeleid en nou ja, ook dat het eigenlijk verboden is, dan, dan ben ik altijd een beetje zo van, ik weet niet precies hoe dat dan nee. in werking zit, want het is voor mij altijd onduidelijk. Ja, kan ja. je even vertellen hoe dat eigenlijk... Ja, nou ja, Gedogen is natuurlijk uh, uh, toestaan van iets wat formeel niet mag. Uh, let wel, alle mensen gedogen. Uh, met mijn kinderen heb ik ook wel eens gedoogd. Dat er bepaalde dingen gebeuren die eigenlijk niet passen binnen de huisregels. Maar goed, uh, je doet dat, je gedoogt, omdat je oog hebt voor een, voor een betere situatie. Oftewel, als, wat je eigenlijk zegt is, als ik het nu streng zou aanpakken. Dan is de situatie die, die daaruit volgt erger dan als ik het nu even tijdelijk toesta. En daarmee zeg ik iets denk ik, wat heel wezenlijk is voor gedogen. Het moet tijdelijk zijn. Maar dat is in Nederland. Ja. Dat is niet het geval. En dat is nou net het probleem met het gedogenbeleid rondom softdrugs. Dat, daarvan kun je niet meer zeggen dat het tijdelijk is. Maar dat is meer of meer permanent geworden. En dat leidt dan inderdaad tot het besef bij jongeren. Of de illusie bij jongeren. Dat we in Nederland... ...een situatie hebben waarin de softdrugs legaal zijn. Ik kom nog wel eens in het buitenland om uh, bijvoorbeeld lezingen te geven. En dan hebben mensen ook altijd het idee dat Nederland softdrugs gelegaliseerd heeft. Nou, dat is helemaal niet zo. Nederland heeft geen enkele druk gelegaliseerd. Uh, alle drugs zijn verboden. Ook softdrugs, de cannabis, is verboden. Alleen, uh, de overheid heeft dus begin jaren zeventig besloten... ...om uh, op een pragmatische... Hoe noemen ze dat dan? Een pragmatische manier ermee om te gaan. Uh, en nu moet je vaststellen... ja, jongeren leven nu echt met een, uh, een verkeerd besef... van de status van uh, cannabis... en ook van de schadelijke gevolgen die uh, cannabis kan hebben. Ja, Je zei zojuist dat ze uh, door het gedogen... eigenlijk uiteindelijk een betere situatie zouden willen handhaven. Wat was dat idee erachter dan, achter dat gedoogbeleid? Uh, de overheid die wilde met name de inspanningen richten op de bestrijding van harddrugs. Dus wat ze zeiden was... Laat nou het, uh, het, gebruik, het eigen gebruik van cannabis uh, met rust. Laat ook de kleinschalige verkoop met rust. Dat is allemaal op, op, op, op een, een beperkt niveau. Daar gaan we geen politie op inzetten. Nee, we gaan de politiekracht met name inzetten voor de bestrijding van de harddrugs. Uh, nou, je, je kunt je daar op zichzelf wat bij voorstellen. Je hebt uh, een beperkte hoeveelheid mensen die je kunt inzetten qua politie. Dan moet je keuzes maken van waar je dat wil gaan doen. Alleen, uh, de Nederlandse overheid had nooit zich gerealiseerd dat er zo'n commerciële uh, boel van zou, zou gemaakt worden. Het idee was, ja, je hebt gewoon een uh, een of andere disco... of je hebt een een of ander uh, klein et etablissement... waar onder de, uh, de bar of zo mensen stiekem wat, uh, wat software kunnen kopen. Nou, dat gaan we niet aanpakken. Maar ze hadden zich nooit gerealiseerd... dat het uh, zich zou ontwikkelen tot uh, een enorme commerciële onderneming... Uh, waar honderden miljoenen in, in rondgaat. Uh, het is dus commercieel heel lucratief geworden om cannabis te verkopen... Ja, en als je kijkt naar de koffieshops, die mogen een bepaalde hoeveelheid cannabis of voorraad hebben. Mm -hmm. Maar ze kunnen nooit legaal al die aanvoer krijgen. Nee. nee. Dat is de beroemde achterdeur. Daar wordt al, nou ja, misschien al 10, 15 jaar wordt er al over gediscussieerd. Ook in de, in de Tweede Kamer. Er zijn ook nogal wat politieke partijen die eigenlijk vinden dat net zoals de voordeur van de coffeeshop... dus als je 18 jaar of ouder bent en je kunt daar gewoon binnenstappen... om daar je, je postje cannabis te kopen... dat eigenlijk op diezelfde wijze ook die achterdeur geregeld zou moeten worden. Zodat de coffeeshop uh, een contact kan hebben met een vaste leverancier, zeg maar... die dan daar de, de, de cannabis levert. Nu is dat gewoon in handen van uh, de illegale criminaliteit. Dus die kunnen een goed potje geld verdienen... Die verdienen goudgeld. En ik denk dat als je in Nederland kijkt naar uh, de hoeveelheid cannabis die uh, geteeld wordt... dan is daar een beperkt gedeelte maar uh, voor de coffeeshops. Het overgrote deel wordt geëxporteerd. Daarin toont Nederland zich weer echt een handelsland. En daar wordt goudgeld mee verdiend. Ja. En als we dan kijken naar de omliggende landen of de, de, het buitenland. Wat Nederland echt ziet als een land dat het dan gelegaliseerd tussen haakjes heeft. Uh, ontvangt Nederland daar geen kritiek over dan? Hoe ze ja. daarmee omgaan? Uh, de, de landen die direct aan Nederland grenzen. Die hebben ook te maken met de zeg maar, negatieve gevolgen van ons beleid. En een van de criteria voor het Europese beleid is nu net dat uh, beleid dat in een land geldt, geen schade mag opleveren voor het beleid in een ander land. Uh, dat geldt niet alleen maar voor drugs, maar dat geldt voor alle, alle zaken. Nederland heeft een eigen drugsbeleid en heeft er ook echt voor geknokt... dat het, het eigen drugsbeleid mocht handhaven. Maar dat mag dan ook alleen maar als andere landen er geen last van hebben. Nou, in de praktijk is het met name in de grenssteden zo... dat die heel veel overlast veroorzaken. Uh, er is uh, alweer een tijd terug een hele grote koffieshop in Terneuzen gesloten... Uh, daar kwamen duizenden mensen uit Frankrijk en België naartoe om uh, daar hun cannabis in te slaan. Hetzelfde geldt voor uh, uh, Maastricht en de omgeving. Uh, het is ook niet van niks dat uh, die commissie die uh, door de overheid aan het werk is gezet. juist daarop ook zegt van. Nou, uh, koffie op zouden moeten gaan werken, bijvoorbeeld met een passiesysteem. Zodat je mensen buiten de deur kunt houden. Ja, dat was laatst in de media en er was echt heel veel protest over. Ja, maar tegelijkertijd denk ik, uh, het is op zijn ieder geval. Uh, ...een manier waarop je kunt proberen om de boel weer een klein beetje in de hand te krijgen. Want het ontspoort nu gewoon. Uh, en door de koffieshop terug te brengen, zoals de commissie dan zegt, eigenlijk naar een besloten club... ...oftewel je kunt daar alleen maar naar binnen toe en je, je softdrugs aanschaffen als je in bezit bent van een pasje... ...dat zou ertoe moeten leiden dat dat leidt tot aanmerkelijk minder drugstoerisme. Nou... Dat moet zich natuurlijk nog maar gaan bewijzen. Maar op zijn minst is er weer een drempel opgeworpen. En dat is denk ik goed. Ja, want wat is jouw hoop voor de toekomst? Ja, idealiter zou ik zeggen zou het mooiste zijn als alle coffeeshops zouden verdwijnen. Je ziet over de laatste nou, misschien wel tien jaar dat het aantal coffeeshops in Nederland ook aanmerkelijk afneemt. Het is ook wel goed denk ik om op te merken dat het overgrote deel van de Nederlandse gemeente helemaal geen shop heeft. Uh, ik denk misschien wel tegen de 80% of zo heeft geen koffieshop En dat is belangrijk omdat sommige mensen het idee hebben dat uh, je ongeveer op elke hoek van de straat in elk stad, dorp of anderszins uh, een koffieshop hebt. Nou, dat is helemaal niet zo. Uh, maar dat het aantal uh, afneemt, dat is een goede zaak. En wat mij betreft zou de overheid er ook alles aan moeten doen om, uh, om dat verder terug te brengen. Okay. Dat zou ik uh, het mooiste vinden. Ja. En vind je het rapport ook een aanrader voor mensen om te lezen? Het rapport is uitermate leesbaar. Het is een, uh, voor, voor iemand die geen kennis heeft van ons Nederlands drugsbeleid. Die kan aan de hand van dat rapport. Het is ook gewoon op uh, internet te vinden. Om makkelijk te downloaden. krijgen een heel goed overzicht. En ik denk dat de richting die het uh, inzet ook een goede is. Het zou wat mij betreft nog wat strenger mogen. Maar ik denk dat het in ieder geval een, uh, de goede kant op gaat zo. Dus een goed begin. Een goed begin. Dus mocht u uh, ja, meer over willen lezen. Het rapport heet Geen Deuren Maar Daden. En dat is op internet terug te vinden. Iedere week zijn er vele activiteiten bij De Hoop die ook u kunt bezoeken. Hier volgt de agenda. De Hoop organiseert dit jaar zes themabijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Op donderdag 15 oktober vindt de themabijeenkomst over bezorgdheid en depressie plaats. ...inhoud van deze thema-bijeenkomst... ...wordt verzorgd door medewerkers van het Centrum voor Pastorale Counseling. De bijeenkomst vindt plaats in het media- en congrescentrum op Dorp De Hoop... ...en duurt van half twee tot vijf uur. Aansluitend... ...eten we gezamenlijk een broodmaaltijd. De Hoop vraagt een bijdrage in de kosten van 10 euro per persoon. Aanmelden kan per e-mail... ...via info.dehoop.org... ...of telefonisch via telefoonnummer 078 6 3x1 3x2... Iedere derde zondag van de maand is het Lofprijsavond bij De Hoop. Op de Lofprijsavonden zingen cliënten, medewerkers en andere geïnteresseerden samen tot eer van God. De spreker houdt aan de hand van een thema een korte overdenking. De muzikale begeleiding van de Lofprijsavonden is in handen van het eigen koor, het Choir of Hope. De Lofprijsavond vindt deze maand plaats op zondag 18 oktober. De Lofprijsavond wordt gehouden in het Media- en Congrescentrum op Dorp De Hoop in Dordrecht.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 Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.